Jan van der Putten met het NOS uitgeroepen tot beste operagezelschap van de wereld. Het gezelschap van directeur en regisseur Pierre Odie kreeg van de jury de vakprijs Opera Company of the Year. De Opera Awards worden wel beschouwd als de Oscars van de operawereld. Ook gerenommeerde gezelschappen uit Duitsland, Oostenrijk, Polen en de VS waren genomineerd. Het verdachte pakket dat gistermiddag in het stadion van Manchester United werd gevonden was een oefenbom. Die was door een beveiligingsbedrijf gebruikt bij het trainen van speurhonden. De bom was per ongeluk in het stadion achtergebleven in een toiletruimte. De oefenbom werd ontdekt vlak voor de wedstrijd van Manchester United tegen Bournemouth. De wedstrijd werd afgelast, spelers en tienduizenden supporters moesten het stadion verlaten. De nepbom werd gecontroleerd tot ontploffing gebracht. 17 Franse vrouwelijke ministers en oud-ministers vinden dat er een eind moet komen aan seksisme in onder meer de politiek. In een krantartikel schrijven ze dat vrouwen geregeld het slachtoffer zijn van seksuele opmerkingen en intimidatie. Directe aanleiding voor de oproep is het schandaal rond de vicevoorzitter van het Franse parlement. Die zou vrouwen ongepaste sms'jes hebben gestuurd en iemand hebben betast. Het artikel is mede ondertekend door de directeur van het IMF, Christine Lagarde. De Belgische triathlete Sophie Goos is tijdens een looptraining in Antwerpen neergestoken. Goos heeft dat bekendgemaakt op Facebook. Een man probeerde haar ten val te brengen en stak haar vervolgens met een mes in haar onderrug. Ze ligt nu op de intensive care met een beschadigde rechternier. De dader is aangehouden. Volgens Goos was er geen aanleiding voor de aanval. De triathlete werd vorig week einde nog zesde bij de Ironman van Mallorca. Het weer vannacht een enkele bui, minimumtemperatuur 4 graden. Overdag wolken en zon en vooral in het oosten en noorden buien. Het wordt 11 tot 14 graden. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in Zfm. ZFM. Met nu de nacht.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 Uit vrije wil speelt die erussies roulette Want liefde reken niet, kijkt niet achterom Liefde is blind en misschien wel juist daarom Ook een helden dat sinds kort Hij heeft zijn fiets kort voorzien van een roestrijstalen slot van drie per week kan hij er niet meer kopen. En hij laat bellen om een taxi als hij aangeschoten raakt. En zij die blut is en uit armoe moet gaan lopen. Hij kijkt wel uit, kijkt wel uit om met Lucy fest te spelen. Als hij staat te denken bij een tankstation. En hij moest geen schermen zomer. Want nee, hij zelf moet spelen. En gaat zondags nooit meer naar het stadion. wil, loopt hij niet. Let's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 suffrimento, sofrimiento, que te hace llorar. Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zifmzandvoort.nl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 looking through hope Fly me, I don't wanna spend time fighting We got no time and that's why I need a one dance Got a NSC in my hand One more time before I go Higher powers taking a hold on me I need a one dance Got a NSC in my hand One more time before I go Higher powers taking a hold on me